Het NOS Journaal. Mark Visser. De gevolgen van de gaswolk die ontsnapte in het Rotterdamse havengebied vallen mee. Aan het eind van de ochtend kwam er gasvrij uit de nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Vanwege explosiegevaar werd het scheepvaartverkeer stilgelegd, maar inmiddels kan er weer worden gevaren. De omgeving wordt voorlopig in de gaten gehouden, zegt de veiligheidsregio Rijnmond metingen aandoen, vooral op de Nieuwe Waterweg in de richting van de hoek van Holland, omdat daar, daar toch, als er een sprake is van de wolk, zou die daar naartoe gaan. Maar op dit moment meten wij daar nog helemaal niets. Dus we hebben ook de verwachting dat de gaswolk als het ware verdund is in de lucht en uh, uit het gebied wegtrekt. Het aardgas ontsnapt uit de nieuwe LNG-terminal, die nog niet officieel in gebruik is. De terminal wordt eind deze maand geopend door koningin Beatrix. Vanuit de Libische stad Beni Walid hebben aanhangers van Gaddafi... raketten afgevuurd op strijders die de stad hebben ontsingeld. Er waren zeker tien explosies te horen. Bij de woestijnstad zijn vannacht extra troepen... van de Libische overgangsraad aangekomen. Ze bereiden een inname van de stad voor. Beni Walid is een van de laatste bolwerken... van de verdreven leider Gaddafi. De zoons van Gaddafi zouden zich daar schuilhouden en mogelijk ook Gaddafi zelf. De geplande bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten... leveren 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had gehoopt. Maar doordat er 200 miljoen aan meevallers zijn... komt het kabinet toch nog redelijk in de buurt, zegt het CPB in een rapport. Het kabinet wil 900 miljoen euro besparen door het aantal pgb's fors te verlagen. Volgens het CPB levert dat 600 miljoen euro op. Politiek verslaggever Margreet Boer. Maar hoe de cijfers nu ook op papier staan... de staatssecretaris heeft de mensen hetzelfde recht op zorg beloofd... met of zonder persoonsgebonden budget. En verder blijkt dat er heel veel banen in de zorg op de tocht staan... zo staat te lezen in het verslag van het Centraal Planbureau. Reden genoeg dus voor de Tweede Kamer om nog voor Prinsjesdag... met de staatssecretaris van Volksgezondheid in debat te gaan.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 Het weer bewolkt en af en toe een bui en een graad of 18. Morgen ook bewolkt met wat regen, maar wel iets warmer dan vandaag. En dit is de ANWW-verkeersinformatie... met files op de Ringweg Amsterdam, de A10-west richting Zaanstad. Daar staat voor de Koentenel 3 kilometer. Nog een korte file op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen knoppen Reis Weert en Afrit Dendelder 2 kilometer.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 voor Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. Dierenpark Emmen leek ten dode opgeschreven, maar sinds gisteren gloort er weer hoop voor de dierentuin. Er komt een hele nieuwe dierentuin aan de buitenkant van Emmen en de kosten daarvan zijn ruim 200 miljoen. De directeur is Frank van Beers vanmiddag de gast bij ons... Goedemiddag, meneer Van Beers. Ja, welke attractie moet dan het klapstuk worden van die nieuwe dierentuin? Ja, dat is natuurlijk het hele, hele totaalconcept. We moeten eigenlijk naar uh, de tijden van vroeger waar uh, Dierenpark Emmen uniek was. En daardoor uh, een aantrekkingskracht uh, had vanuit het hele land. Nou, die zijn we een beetje kwijtgeraakt. Hè. We hebben echt wel last gehad van, uh, van, de, remmende, van de remmende voorsprong. Want uh, ja, andere dierenparken in Nederland zijn uh, ons een beetje gevolgd. En nu hebben wij gelukkig de kans dat wij mogen verhuizen. We worden twee keer zo groot... Uh, het theater, het stadstheater ja, van Ellen. ik, ik, ik begrijp dat u het, de het de hele verhaal nu al wil doen... <laughs> maar we praten zo meteen verder. Ik ga nog even de andere gasten voorstellen, ja, als u het goed, goed vindt. Ja, goed. goed. We gaan het ook hebben over de bezuinigingsplannen van het kabinet... op de persoonsgebonden budgetten. Daar is de nodige verwarring over vandaag. Want het zou veel minder opleveren dan gedacht... maar vanmiddag werd dat weer tegengesproken. Dat bespreken we zo met mevrouw Seers van Persaldo. Goedendag, mevrouw Seers. Ja, goedemiddag. Ja, is het nou een feestdag voor u of niet? Uh, nou, als, er, uh, als deze berekening van het CPB uh, ook echt gevolg krijgt... dat er een maatregel uh, uit voortvloeit... dan kan het misschien feest worden voor ons. Ja, nou, dat, hoe dat dan precies zit, dat uh, mag u zo meteen aan ja. ons uitleggen. Ja, hoofdpersoon Amadeus uit het nieuwste boek van Rick Launspach... leidt een eigen leven op internet en herschrijft zelfs het boek van de auteur. Ja, hoe een auteur in de problemen komt door zijn eigen hoofdpersoon. Goedemiddag, meneer Launspach. Heeft u nog wel een beetje sympathie voor die hoofdpersoon Amadeus? Nou, dat sowieso, want ik heb hem zelf bedacht. Maar hij gaat nu een beetje vliegtuig uit de bocht. Ja, dat gebeurt wel vaker, toch, bij hoofdpersonen? Nou, niet als je ze strak aan het lijntje houdt. En, uh, dat is eigenlijk mijn taak. En in die zin ben ik wel tekortgeschoten. Ja, denk dat ik. lukt niet helemaal. Goed. Onze dichter bij de dag is vandaag Frits Kriens. Hij uh, maakt uh, geïnspireerd door de gesprekken aan tafel een gedicht. Horen we tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking heeft voor de gasten aan tafel... dan kunt u reageren via de mail Dit is de dag@eo.nl Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Win van, van Beers. Aan enthousiasme ontbreekt het u in ieder geval niet. We gingen net al helemaal uitleggen wat die nieuwe dierentuin in Emmen gaat worden. Uh, we hebben de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar gehoord over financiële problemen van de dierentuin. Gisteren werd het uh, bekendgemaakt door het college in Emmen... dat de dierentuin er wel mag gaan komen. Uh, hoe zit het nou precies? Hoe zit het nou precies? Uh, ja, De college heeft een eerste stap uh, gezet door te besluiten... Van, goh, uh, het dierenpark heeft een prachtig bedrijfsplan. En wat ons betreft uh, kan er een nieuw, een nieuw park komen. Dat is voor ons een eerste stap. Want uiteindelijk moet uh, de raad daar de eindbeslissing gaan nemen. Dus dat is nog even afwachten. Dus die gunnen wij uh, ook alle wijsheid. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat wij een uh, uniek concept in handen hebben. Uh, een prachtig park waar uh, natuur cultuur en de dieren uh, samengaan. Ja, maar even, e ja dat, dat, dat, dat geloof ik allemaal wel. Maar eerst, hey, laten we eerst even over het geld hebben. Dan kunnen we daarna over het mooie park praten. Want hoeveel heeft u nodig en hoeveel moet u zelf op gaan brengen? Hoeveel krijgt u van de gemeente? Het totale plan uh, is 205 miljoen. Daar zit een, een, een grote wereld van ontmoeting, noemen we dat. Zeg maar de ontmoetingsplek van waar je het park kan gaan bezoeken... en ons theater kan gaan bezoeken... Uh, en het theater en het park. Mm -hmm. Dat bij elkaar is de 205 miljoen euro. Mm -hmm. 60 miljoen daarvan is uh, wereld van ontmoeting en het theater. Dat zal gebouwd gaan worden door de gemeente. En dat zullen wij gaan huren. Oh ja. Dus die hoeft u niet zelf op te brengen? Die hoeven wij niet zelf op te brengen. Nou, dat blijft er 145 nou, over. Voor de snelle rekenaars blijft dat bedrag <laughs> inderdaad over. Uh, wij hebben natuurlijk een eigen stukje grond. Dat zal gekocht gaan worden uh, door de gemeente... Daarvoor krijgen wij rond de 65 miljoen euro. Dan krijgen wij nog een kleine bijdrage van een kleine bijdrage, een grote bijdrage van, uh, van de gemeente Emmen. Er dus zit een stuk subsidie in vanuit de provincie. En wij zullen nog voor een stuk financiering moeten zorgen van 25 miljoen. Dat moeten u zelf nog uh, gaan regelen. En daar zijn wij uh, zelf heel druk mee bezig. Ja, ja. Ja. En, uh, nou zou je denken als het financieel allemaal ingewikkeld is... dan ligt het toch niet heel erg voor de hand om op een park te gaan maken... wat heel veel groter is dan het park dat u nu heeft. Hoe komt u erbij om te denken, nou we gaan gewoon het nog groter aanpakken? Nou, ik denk dat het uh, belangrijker is uh, dan ooit. Wat ik in het begin al in mijn enthousiaste even aangaf van uh, he, de wet van de remmende voorsprong. Uh, we zijn een beetje onze landelijke allure kwijtgeraakt. Andere dierenparken zijn redelijk gelijk aan het park wat wij nu hebben. Dus ja, voor de gasten uit het midden van het land een makkelijkere keuze om een kort ritje te maken dan helemaal naar Emmen. Dus je moet een uniek, uniek concept in handen hebben. Je moet onderscheidend zijn. En dat is de enige manier om weer een park te worden van landelijke allure. En ja, dat lukt ook alleen maar op een nieuwe locatie. Uh, dus u moet wel, om, om te kunnen blijven concurreren... moet u wel een groot nieuw park neerzetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar moeten we zeker een, een onderscheidend park neer gaan zetten. Ja, Absoluut. de Lausberg komt u wel eens in een dierentuin? Vroeger. Vroeger? Als jongetje? Ja. Ja, en mijn, mijn, mijn broer is bioloog, en ik, die, die, uh, heeft, ik kom uit Arnhem oorspronkelijk, bij een van nou, deze concurrenten ook uh, groot natuurlijk. Mm -hmm. En die Deel moest uh, wolven bestuderen, en die heeft mij toen, die kreeg toen de sleutel, oh. van een bepaald, toen mocht ik s'nachts mee. Oh geweldig. Ja, met mijn broer om wolven te bestuderen. Ja. Maar dat was denk ik de laatste keer dat ik daar was. Ja, mevrouw Saars, komt u wel eens in een dierentuin? Uh, nou, het is ook alweer even geleden. Ik heb kinderen en natuurlijk zijn we ook met de kinderen naar uh, de dierentuin geweest. Ja, dus iedereen komt er wel eens. Uh, als we nou, meneer Van Beers, naar dat nieuwe Emmer Dierenpark gaan... neemt u dan ons eens mee? We komen binnen en wat zien we? Uh, we, we komen binnen uh, en we gaan niet meer zoals uh, gewoonlijk een dierenpark bezoeken... maar we gaan echt op expeditie. In de wereld van de ontmoeting, waar je als eerste binnenkomt... kun je eigenlijk naar vier werelden toe. Of je gaat naar de wereld van het theater... He, dat zal het nieuwe stadstheater worden van Emmen... maar dan totaal geïntegreerd in het park. Of je gaat drie klimaatwerelden bezoeken. Drie, drie klimaatwerelden, die begin je ook echt om, om ergens naar binnen te gaan. Ik zal beginnen met de, bijvoorbeeld de, de Wereld van de Vochtige Warmte... is nog een werktitel. Maar dan ga je in een gebouw binnen waar het echt ontzettend heet is... vochtig is, warm is, waar de vlinders langs je heen vliegen... waar je vlak langs de gavialen, een hele grote krokodillensoort eh, loopt... Je krijgt echt het gevoel van, hé, hey, ik ga op expeditie, ik zit in dat gebied. Op een gegeven moment ga je weer naar buiten toe. En dan heb je een vergezicht en dan zie je de olifanten door het water waaden En je kunt dan via natuurlijke paden je route vervolgen. Uiteindelijk kom je dan in een overdekte kast terecht. Die overdekte kast is 4,5 voetbalveld groot. Zo. Waar je lopend op expeditie kunt gaan. Je kunt dat doen door op expeditie eraan in boten. Dus van een heel ander perspectief... Ga je naar de dieren kijken. Nou, hebben we jonge dieren, dan zal uh, onze ontdekkingsreiziger of de verzorger op, op, uh, op het bootje meespringen, en zullen je alles vertellen over de dieren. Maar ook nog een keertje komt er een klimfaciliteit uh, in, uh, in, dat, uh, in dat gebied. En uh, dat is toch de grootste, zeg maar, indoor klimspektakel van de wereld. Dus dan kan je ook nog weer uitstappen en daaraan mee gaan. Doen. En dan kan je ook nog weer uitstappen en daaraan mee doen. Hm. Dus ja, het is echt verweven, uh, het is echt. We gaan op expeditie. Ja, en de dieren zitten dus nergens meer in een rok. Nee, de dieren die uh, krijgen echt een uh, heel natuurlijk leefgebied. Ja. Voor de mensen die uh, het dierenpark Emmen een beetje kennen. Uh, het indoor gedeelte van, uh, van onze olifantenverblijf is net zo groot als ons huidige buiten buitenolifantenverblijf. Okay, ja, en het buitengedeelte nog vele malen groot. Ja, ik ben er nooit geweest, dus ik kan ik kan het niet vergelijken met, uh, met hoe het zit, met hoe het was. Um, uh, dat is een concept. Wat misschien ook wel een klein beetje lijkt over op, uh, wat we gezien hebben in, de, in, in andere dierentijden. In de, in, ook in Nederland, Burgersboers denk ik bijvoorbeeld aan. Of misschien Blijdorp en dat soort dingen ook wel. Is het is heel anders? Ja, het is echt wel heel anders. Want uh, er zal ook heel veel entertainment zijn. En er is ook heel veel aandacht voor alle cultuur die, uh, die je kunt vinden in de gebieden waar onze dieren ook leven. Ja, dus het, is, het wijkt wel af van de, van de bekende parken dan ook weer. Het wijkt heel veel af van ja. de, de bekende parken. En hoe komt u dan inspiratie aan hoe u dat wil gaan doen? Gaat u dan over de hele wereld kijken op alle plaatsen? Van hoe, hoe gebeurt het daar waar, waar krijgen we de inspiratie vandaan? Ja, nou, Het concept is uh, ooit uh, ontstaan uh, bij onze voormalige directeur. Die is daarmee bezig geweest. Met een aantal uh, conceptontwikkelaars zijn ze inderdaad heel de wereld uh, overgegaan. Toevallig een paar maanden geleden zijn ze nog in Spitsbergen geweest. Ze zijn in Suriname geweest. Overal zijn ze de gebieden en de culturen aan het opstuiven geweest. En, en dat hebben we vertaald uh, in een plan. Uh, dat plan hebben we inmiddels vertaald naar een maquette. Een 60 vierkante meter grote maquette. Uh, dat doen we ook om echt uh, heel beeldend te kunnen laten zien... van wat willen we nou... Maar ook uh, te gebruiken voor onze dierverzorgers. Want dierenwelzijn, dat is voor ons echt superbelangrijk. Van, hé, hey, dit gaat het worden. Want ja, dat kun je altijd beter laten zien aan de hand van de Maken die zich zorgen? Zeggen die dan tegen u als directeur... Ja, leuk allemaal, maar hoe zit het met die beesten? Ja, natuurlijk. Kijk, ja. Uh, daar staan wij, uh, en dat is niet alleen bij ons hoor, maar dat is uh, denk ik in heel Nederland. Wij zijn uh, toch redelijk toonaangevend in onze dierenparken ten aanzien van dierenwelzijn... En dierenwelzijn hoort gewoon absoluut op nummer 1 te staan. Ja, en is dat, dan, is dat lastig om dat bij in elkaar te passen, de plannen die u dan heeft en dat welzijn van die dieren? Nee, dat is, dat is niet lastig. Uh, dat is juist een, uh, toch een hele belangrijke handvat, omdat je, ja, we willen ook dat natuurlijke gedrag veel meer laten zien. We willen de dieren ruimte geven, dus we maken er juist een gebruik van om ook het verschil te maken met, uh, met anderen. Ja, maar uh, hoe... Kan je dan garanderen, Wat is het dan ook een natuurlijke omgeving waar beesten in zijn? Je bouwt het toch in feite ook gewoon na? Je bouwt het na, maar je probeert zoveel mogelijk aan uh, alle natuurlijke en alle wensen te doen van onze dieren. Ja, dus dat staat voorop? Dat staat uh, voorop, absoluut. Ja. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen, van: het is eigenlijk, wordt eigenlijk op deze manier, uh, daar is helemaal niks mis mee hoor, meer een pretpark dan, dan een dierentuin. Nee, een pretpark uh, vind, vind ik niet het juiste woord. Ik, ik zie het meer als een edutainmentpark. Dus je beleeft heel veel, en wat? maar... Een wat is dat nu weer voor ja, term? Ja, dat is een, een, een term die wij wel veel gebruiken. Ja, uh, ja het is toch een, een, een combinatie van entertainment en educatie... wat we in elkaar verweven hebben. Dus op een speelse manier en op een leuke manier leren en uh, ontdekken. Ja, en dat, dat, dat is dan niet... Dat, zegt u, dat, dat zou ik niet een pretpark willen noemen. Nee, absoluut niet. Nee. Goed, ik ga u even onderbreken, want de rechter in Zweden... die heeft zojuist uitspraak gedaan over uh, uitstekking van betaling voor uh, saap. En uh, daar gaan we even over praten met NOS-verslaggever Louis Dekker. Louis, welkom. Ja, wat heeft de rechter besloten? Die rechter heeft besloten dat wat Saab wil... ik zeg het even heel kort, wat Saab wil... wat de reddingsboei van Saap had mogen worden, had moeten worden... dat gaat niet door. Ik zal zo duidelijk uitleggen wat er precies aan de hand is. Ja. Maar het is buitengewoon slecht nieuws voor Victor Muller. Ja, want dat betekent het einde van Saab? Dat is nou weer een stap te ver, want dat hebben we al tien keer eerder ja, gedacht. Ja, dat komen kom vrij bekend voor het einde van Saab. Dan komen er altijd konijnen uit de hoge hoed. Maar gisteren was de persconferentie van Saab van Victor Muller... waarin hij zei, dit is het plan. Dat plan houdt in, geef ons rechter een beschermingsconstructie. Gun ons dat, zodat we even een overbruggingstijd hebben. Uh, de schuldeisers op afstand kunnen houden... en de tijd kunnen overbruggen tot er geld uit China komt. Er zijn Chinese investeerders... die willen heel veel geld in Saab stoppen. Het probleem is het duurt allemaal nogal lang. Ja. En de Tijd, die tikt. De klok tikt door. Saap heeft die tijd niet. En Saap wilde als het ware tijd kopen. De rechter heeft zojuist gezegd... dat is allemaal uh, niet realistisch. Het is niet haalbaar. Het is te vaag. We gaan dat niet doen. Er zijn al eens eerder plannen geweest van Saap om de zaak te redden, om financiële overbruggingsperiodes te creëren... Ja. En de rechter heeft er geen vertrouwen meer in... en nee. heeft een, een rode pen gepakt en er een dikke streep ja. gezet. Dat, uh, dat lijkt me nogal dramatisch. Want Wat zou dat dan kunnen betekenen nu voor uh, Saab? Het kan op dit moment van alles nog betekenen. We weten uiteraard ook nog niet wat de reactie van Victor Muller is. Ik kan wel uh, verwijzen naar de persconferentie van gisteren... waar uiteraard de vraag werd gesteld in Zweden, in Trollhetten... meneer Muller, wat als de rechter nee zegt? Toen gaf hij het antwoord, daar wil ik niet aan denken. Want dat zou heel erg zijn... Uh, Achter de comma, zei hij, dan komt er nog een plan C. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben onderhand benieuwd... wat plan A en plan B waren. Maar oh. Er is dus nog een plan C, maar ja, de hele wereld gaat zich nou toch afvragen... Ja, als, als, als dit uh, niet lukt, wat kan dan nog je plan C zijn? De hele tent uitkleden en een soort doorstart creëren. Ja. Um, het is een cliché, we hebben al vaker gezegd... faillissement, bankroet is een stapje dichterbij... en nog een stapje dichterbij en nog een stapje dichterbij. En ja... Laten we dan maar constateren dat het nu een heel groot stapje dichterbij ja. is gekomen. En dat we later vanmiddag ongetwijfeld meer gaan horen wat dit voor die duizenden werknemers bij Saab. Bij de fabriek werken er een kleine 4000, maar trek een ring om het bedrijf met toeleveranciers, met belanghebbenden. Die regio bestaat er 20.000 mensen die hier direct door gedupeerd worden. Dus ieder gezin in Trolhetten en wij de omgeving is vanmiddag in mineur. Oké, okay. nou dankjewel Louis Dekker van de NOS over de rechter in Zweden... die zojuist de uitspraak heeft gedaan over uitstel van betaling voor Saab. En die, uh, ziet er, dat ziet er niet goed uit, legde Louis uit. Dankjewel Louis. Wij uh, gaan verder praten hier aan tafel. En dat doe ik met een drietal gasten. frank Quin van Beers, hij is de directeur van uh, de dierentuin in Emmen... en heeft grote plannen voor uh, verbouwing van die dierentuin... of beter gezegd voor het bouwen van een nieuw park... Aline Saars over de verwarring over de pgb's en Rick Launspach over zijn boek en over het eigen leven wat de hoofdpersoon van zijn boek is gaan leiden. Nog even verder praten u met, met u meneer Van Beers over de dierentuin. Even, laten we even luisteren naar wat de lokale politiek in Emmen zegt over de financiering van het park. Het dierenpark is nog in onderhandeling met externe financiers, banken en aannemers. En toch ga je groen liggen hier. Ja, ik zou dat uh, ik, uh, absoluut nooit doen. Er wordt wel eens gezegd, uh, het is nu te laat om te stoppen. Het is nooit te laat om te stoppen. Ik denk dat het grootste probleem is dat de gemeente bang is voor gezichtsverlies... om nu toch uh, te zeggen van uh, we gaan stoppen. Maar als je ziet dat de financiering dus nog uh, blijkbaar niet rond is... zeg ik van uh, de stekker eruit. Ja, Henk Lindeman van wakker Emmen, uh, die wil dat de gemeente geen geld meer stopt in het dierenpark... Uh, er zijn natuurlijk wel vraagteken's bij hoe, hoe gemeentes bij moeten springen. Dat was eerder dit jaar ook al over in Eindhoven over het Psv, nu in Emmen dan over uw, uw dierenpark. Snapt u dat de politiek daar misschien toch ook wat, wat moeite mee heeft? Ja, het gaat, het gaat om veel geld uh, en zeker als je alleen naar de korte termijn kijkt, uh, snap ik dat zeker. Um, maar uh, als we goed geluisterd hebben wat er uh, vanuit het college ook gekomen is, dat zij gezegd hebben van ja, wij zien het plan heel erg zitten. Wij willen het ook ondersteunen, maar de financiering moet wel rond zijn. En wij hebben daar de tijd voor gekregen. Uh, wij hebben ook besloten dat wij, uh, he, dat financieringsvraagstuk... dat we daar gewoon uh, vooral kijken naar uh, kwaliteit en daar heel zorgvuldig mee omgaan. En dat snelheid nou niet de koers is die het meest belangrijk is. We weten waar we naartoe moeten werken... Maar wij kiezen vooral voor die zorgvuldigheid. En wat ons betreft zijn we nog steeds prima op koers. Heeft u die tijd? Ja, want het is niet zo dat u over een paar maanden het rond moet hebben. Ja, nee, over een paar maanden moeten we het rond hebben. Kijk, hè. en uh, we zijn ook in een vergen voor de stadium. Alleen, uh, wat we wel gezegd hebben, we gaan er ook niet te veel over uitweiden. We willen ook onze partners waarmee wij praten, willen we gewoon de kans geven om er in alle rust. Uh, naar te kijken en daar uh, iets goeds uh, voor op tafel dat te leggen. Dat zijn geen niet van die vage Chinese financiers zoals nee, de nee, of Of nee, nee, nee, uh, nee, nee, mensen nee, nee, nee, uit, nee. uit nee. Rusland of zo? Nee dat nee. zijn uh, allemaal partners vanuit Nederland, okay. geen probleem. Nee, want u moet dus 25 miljoen de komende maanden dan zelf rond zien te krijgen. Uh, het is ook economische crisis op het moment. Is het lastiger dan om, om zoiets rond te krijgen dan wanneer het economisch allemaal goed gaat? Ja, het is niet de meest gunstige periode, dat, dat zal iedereen beseffen... Maar wij zijn ervan overtuigd met het bedrijfsplan wat wij hebben. Uh, het externe bureau UNO, wat door de gemeente in de hand is genomen... geeft ook aan van, hé, hey, het is een ambitieus en uniek concept... maar zeker ook realistisch en haalbaar. Daar zijn wij ook van overtuigd. En de gesprekken die wij op dit moment voeren met aannemers... maar ook met, uh, vanuit de financiële wereld zijn wij een heel eind. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het helemaal goed is komen. Oké, okay, nou, en als het niet zo is, dan nodigen we hier gewoon weer opnieuw uit. Dank u wel, frank van Beert. Graag gedaan. Ik... Geloof in het nieuwe stelsel zoals ik dat nu voorstel, straks aan de Tweede Kamer. Ja, het CPB laat zien dat het niet waargemaakt wordt. Het is de enige manier om het voor de toekomst goed te houden. Dat als je het recht op zorg serieus neemt, dat je dan hiermee niet kan bezuinigen. Wat zeggen jullie tegen de aanvraag van het PGD? Ja, u hoorde staatssecretaris Veldhuizen van Zanten bij de demonstraties tegen de bezuinigingen... en de reactie van GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap vanmorgen op de bezuinigingen op het PGB. Mevrouw Saars, we hebben u onlangs ook nog in de studio gehad... om terug te blikken op uw acties tegen de bezuinigingen op het PGB. Vanochtend maakt het CPB bekend dat die bezuinigingsplannen niet goed gaan aanpakken. Vanmiddag lijkt dat weer genuanceerd te gaan worden. Kunt u ons misschien even uitleggen hoe het nou precies zit? Uh, nou, het zit als volgt. Uh, het CPB heeft doorgerekend wat de kabinetsplannen zouden uh, betekenen... als het gaat om de kosten die ze daarmee zouden besparen. De staatssecretaris kabinet had gezegd dat dat levert 900 miljoen op. Uh, uh, nou, Wij hebben voor de zomer gezegd, nou, we hebben dat eens even goed bekeken... en volgens ons levert dat geen 900 miljoen op. Het CPB heeft dat dus doorgerekend... En komt tot de eerste conclusie, sowieso levert het maar 600 miljoen op. Mm -hmm. Maar dan hebben de mensen eigenlijk maar de helft van de zorg... Ja. Nou, deze mensen hebben gewoon de zorg nodig die ze nu krijgen. Dus kunnen geen genoegen nemen met die helft. Dus je zal daar een maatregel op moeten ja. treffen. Want dat was ook wat de staats staatssecretaris heeft beloofd. Hè, tijdens die, acties, die zei van, de, de, nee, jullie ja. zorg blijft gegarandeerd. Ja, dat is dus ze toegezegd. Ja, dus als je dat er dan nog weer van die 600 miljoen aftrekt... hoeveel blijft er dan er over? Dan er niks meer over. Dan blijft nee, er nul over. Geen bezuiniging. Nee. Nou waren er ook weer wat, hoorden wij vandaag, wat meevallers. Waardoor het dan voor het kabinet nog wel iets gunstiger uit zou pakken. Maar per saldo zegt u... Ze schieten er dus niet veel mee op met deze bezuiniging. Nee, nee, en dat wisten wij. Kijk, uh, de staatssecretaris uh, gaat natuurlijk op, op financiële mensen af. Hè? Daar, daar mag ze ook op afgaan. Uh, uh, en dit was gegarandeerd dat dit 900 miljoen ging opleveren. Daarom moest deze maatregel ook getroffen worden. Nou, wij hadden andere maatregelen. Die waren we ook aan het bespreken met het ministerie. Daar waren we heel ver mee, waarvan wij dachten dat gaat wel geld opleveren. Mm. Dus voor ons is die weg nu open om daar nu weer naar te kijken. Ja. Want misschien is dat voor haar een steun in de rug... om daar maar weer eens even goed naar te kijken. Maar u krijgt dus eigenlijk gewoon heel erg gelijk vandaag. Dat, dat is zo. Ja, dus ja. hoe werd u wakker vanochtend? Uh, ja, nou, nog even gewoon, want daarna... <lacht> Daarna kregen wij dat in de gaten. Ja. Uh, maar goed, kijk, n, n, n, dit is een constatering van het CPB. En nu moeten we natuurlijk uhm, hè, gaan kijken van wat doet het kabinet hiermee. Ja. Hè, dus, want je kan dit wel opleveren als CPB. Maar je moet natuurlijk kijken, hè, er moet bezuinigd worden. Dat heeft het kabinet gezegd. En hoe ga je dat dan op een verantwoorde manier doen? Die beslissing moet natuurlijk nog genomen worden. En ik hoop, wat ik net al zei, dat dit voor de staatssecretaris een steun in de rug is. Want inmiddels heeft ze in de zomer heel goed gekeken van wat betekenen die maatregelen. Uh, hé, welke doelgroep maakt daar gebruik van? Uh, kan het op een andere manier ingevuld worden? Uh, ik hoop dat ze hier iets mee in de hand heeft. Ja. Om... Wat, wat het ja. zou, als ik u even mag onderbreken, zou natuurlijk ook kunnen betekenen... dat de staatssecretaris denkt, ja, nou ja, dan moet ik dat geld elders vandaan halen. En dan ga ik nog weer meer bezuinigen op de gezondheidszorg. of op, de, op een andere manier, op de ondersteuning. Het zou ook heel negatief uit kunnen pakken. Ja, nou, maar nu. Nu, nu levert het natuurlijk voor deze groep, de, de budgethouders... heel erg negatief, negatieve gevolgen op. En dat je dan op een nieuwe manier gaat kijken. Ja, ik denk dat je dus dan in de breedte moet gaan kijken. En niet alleen maar naar zo'n enkele groep... die het al zo ontzettend goedkoop doet, die het heel efficiënt doet. Hè, waarvan ik denk, joh, als het er meer zijn, dan scheelt het je geld. Dus... Ja, in ieder geval hebben we de aandacht er nu wel weer bij. Dus u hoopt van harte dat dat dan lukt. En u, u zei net al, en dat heeft u eerder ook al bij ons in de uitzending verteld... u heeft een alternatief plan gemaakt. Ja. En u zei toen ook, ik, is het is helemaal niet zo dat wij niet willen bezuinigen. Nee. Alleen wel op een andere manier. Ja. Met wie heeft u dat plan samengemaakt en klopt dat plan financieel dan wel? Nou kijk, wij hebben, ik zal u zeggen, wij zijn geen CPB. Hè, dus wij hebben vooral de ideeën aangebracht... En een aantal van die ideeën vallen enorm goed, ook bij VWS, de Kamerleden, de zorgkantoren, de zorgverzekeraars enzovoort. Dat dat gegarandeerd die 900 miljoen oplevert, dat mag van mij het CPB weer helemaal doorrekenen. Uh -huh. Maar dat dat wel recht doet aan de doelgroep die je daar nu gebruik van maakt, dat was een feit. En ja. dat was niet met deze maatregel. Zometeen even, even, even dan over de inhoud ja, daarvan, maar ja. even over wat het Opleven, want dat is natuurlijk toch waar de staatssecretaris naar kijkt. Zij moet, is, zij moet natuurlijk bezuinigen. U zei net, het is nog niet doorgerekend. Nee. Wa wa wa wat, wat kunt u haar ongeveer geven vandaag, denkt u? Nou, kijk, wat wij... He, wat wij hebben uh, uh, uh, berekend... en dat kunnen wij helemaal niet zo goed natuurlijk... is dat dat uh, uh, uh, 600, 700 miljoen zou moeten opleveren. Zo, dat is toch best aardig wat. Nee, nee dat is ook aardig wat. En het, het ligt er heel erg aan hoe streng je gaat indiceren. Hè? Hoe strenger je indiceert, hoe meer het oplevert. En wij denken, en het CPB denkt dat met ons... dat je daar eigenlijk de grootste bezuiniging in kunt... Vinden. Dus daar kun je de lat nog of wat hoger of wat lager leggen. Maar wij denken dat je dus bij de indicatiestelling heel goed moet kijken. Hoe ziet de situatie eruit? He, wat is hier de echte hulpvraag? Wordt hier gebruik gemaakt van he, inkopen van zorg? Uh, en, en nu gebeurt dat vaak op papier. En, u, en bedoelt u daar, zegt u daarmee eigenlijk dat te veel mensen een, een, een pgb toegewezen krijgen... die er niet voor in aanmerking komen op dit moment? Uh, dat denken wij. Ja. Dat denken wij. Ja. Dus ja. u zegt, als je dat strenger beoordeelt, beter ja. beoordeelt... Ja. kan je goed bezuinigen. Waarom laten u uw plannen eigenlijk niet even snel doorrekenen door dat ja, CPB? Dan, nou, dan weten om... we ook waar we het over hebben. Ja, dat zou, dat zou geweldig zijn. Maar wij zijn natuurlijk gewoon een, een private organisatie... die kan geen opdracht geven aan het CPB. Nee? Dus ik zou het geweldig vinden als ze dat spontaan aan zouden doen... Maar ja, zo werkt het niet helemaal. Want u moet als organisatie betalen voor zo'n doorrekening. Daar komt het ja, uit. En, en dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet. We zijn gewoon een vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Ja, misschien dat het in het belang van de staatssecretaris is... om dan het CPB even te vragen om uw plannen door te laten berekenen. Nou, wie weet. Ik hoop gewoon dat wij goed weer om de tafel kunnen... en hè, samen met VWS nog een keer heel goed naar die plannen kunnen kijken. Ja, u gaat zo meteen naar het ministerie. Klopt. Daarom moet u zo ook eerder de ja. uitzending verlaten. Ja. Gaat u dat dan ook voorstellen? Uh, natuurlijk. Wij proberen zoveel mogelijk he, ideeën aan te reiken, mogelijkheden uh, ja, om, die, om die regeling van het persoonsgebonden budget weer zo te krijgen. Zodat de mensen die daar echt gebruik van moeten maken, daar ook gebruik van kunnen blijven maken. Ja. Nog even over het proces. want ja. Ik kan me ook voorstellen dat u er met enige verbazing naar staat te kijken, naar hoe dit allemaal verloopt. Ja, en vooral welke gevolgen dat heeft. Want mensen zijn zo, euh, nou ja, laten we zeggen, bang geworden. En, en zo in de onzekerheid geraakt voor de vakantie al. En ja, dat duurt voort. Zij willen gewoon weten waar zijn wij aan toe. Kunnen wij de zorg houden die wij op dit moment hebben? Kunnen we onze leven hè, blijven leiden zoals we dat nu leiden? En dat vind ik vooral heel vervelend. Uh, laten we zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Nou, dit komt er nu tussendoor. En aan de ene kant is dit natuurlijk natuurlijk heel mooi. Maar aan de andere kant... geeft dat natuurlijk nog weer... Hè, een, een, een extra duw van... jongens, wat nu? Ja. En ik hoop dat we daar gewoon heel snel uit kunnen komen. Maar voor Prinsjesdag gaat er... in ieder geval een brief... Van de staatssecretaris naar de Tweede Kamer, waar zij een veel concretere invulling geeft van hoe zij het wil regelen. Oké, okay, nou, weet u wat? Gaat u gewoon heel snel naar het ministerie okay. en regelt u het nou vanmiddag maar even met de staatssecretaris. Nou. Dan weet iedereen ook waar die aan toe is. Geweld. Hartelijk dank, mevrouw Sers van uh, Persaldo. Zometeen na het nieuws van half drie gaan we praten met Rick Launspach over zijn boek. En met vooral over de hoofdpersoon uit zijn nieuwe boek. Over het eigen leven wat die hoogpersoon aan het leiden is. Frank-Wim van Beers zit hier ook nog aan tafel van de dierentuin in Emmen. En zometeen ook nog een debat tussen Jacques Roosendaal van de SGP-jongeren en Fokkel Oldenhuis... over strengere regels om secten aan te pakken. Eerst het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De rechter in Zweden gaat niet akkoord met het reddingsplan van Saab. De autofabrikant had de rechter gevraagd om bescherming tegen schuldeisers, een vorm van uitstel van betaling. De rechter heeft dat afgewezen. Hij gelooft niet in de geplande reorganisatie. Saab had de rechter gevraagd een bewindvoerder aan te stellen om een reorganisatie door te voeren. Tot die tijd konden schuldeisers dan buiten de deur worden gehouden, waardoor Saab een faillissement kon voorkomen. Nuon sluit zijn zonnecellenfabriek Heliantos in Arnhem. Het energiebedrijf kan geen investeerders vinden voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Heliantos maakt flexibele zonnepanelen uit folie. De gevolgen van de gaswolk die de ontsnapte in het Rotterdamse havengebied vallen mee. Aan het eind van de ochtend kwam er een aardgas vrij uit een nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Vanwege explosiegevaar werd het scheepvaartverkeer stilgelegd, maar inmiddels kan er weer worden gevaren.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files. Allereerst een korte file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoete Dijk, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 bij de afrit IJmuiden, 2. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg, 7 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag met aan tafel de auteur Rick Launspach. Zometeen praten we ook met Jacques Roosendaal, die schilt een appeltje. En Frank-Win van Beers, directeur van de Nieuwe Dierentuin in Emmen. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website dag.nu. Rick Launspach, hier op tafel ligt uw nieuwe boek, Man, Meisje, Dood. Ziet er prachtig uit. En wat wil een auteur natuurlijk? Publiciteit rond een nieuw boek. En u ook? Hoe heeft u dat aangepakt? Daar ga ik helemaal niet over. Daar gaat u helemaal niet over? Nee, daar heeft de uitgeverij een aparte afdeling voor. Ja, maar u bent wel gaan nadenken, hoe kan ik publiek bereiken? Ja, want um, ik zit bij een hele gerenommeerde en chique uitgeverij. De Bezigbij. De Bezigbij. En die um, uh, zijn natuurlijk net zoals elke andere uh, uitgeverij... op zoek naar hoe je contact kan krijgen met uh, de sociale media. Laat ik het maar even zo zeggen... Mm -hmm. Maar dat, dat is een ingewikkeld en complex uh, proces. Ik ben een ongeduldige iemand. En toen ik in de gaten kreeg dat dat uh, ja, wel wat voet in de aarde had, toen uh, heb ik mijn boek laten lezen aan een aantal jonge vrienden. En gevraagd: van, uh, uh, Is dit nou, ik denk dat dit geschikt is voor, uh, voor jongere mensen. Mm -hmm. uh, wat vinden jullie daarvan? Uh, ik vroeg dat omdat ik. Uh, ik ben natuurlijk een betrekkelijke nieuweling in dit schrijversvak. Want u bent acteur ook. Dat ja. is het eerste deel van uw carrière geweest. Klopt. Uh, maar ik heb nu een veel leuker uh, beroep gevonden. Okay. Dus ik, uh, ik blijf daar nog eventjes bij. Ja. Maar um, het blijkt dat, dat boeken over het algemeen gelezen worden door vrouwen tussen de 30 en de, en de 70. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die lezen. En, uh, ook heel veel, uh, maar goed, dat is dé belangrijke doelgroep. Ja. En uh, dat vind ik jammer. Ik heb een boek geschreven waarvan ik denk dat het aansluiting vindt bij, bij jongere mensen. Um, en een hoeft een manier om dat dan ook onder de aandacht te brengen. Maar goed, daar heb ik dus jongere mensen voor nodig. Want ja. ik weet niet hoe dat gaat in die wereld. Uh, jij wel? Met, uh... nou, ik zit wel permanent op Twitter. Ja, maar, maar ja, ik... ik weet niet of je dan weet hoe het gaat in die wereld. Nee, nee. Ik, ik zit niet op Twitter. Moet nee. ik natuurlijk wel doen. Nou ja, hoeft niet, maar. Maar uh, ik, ik, ik ben natuurlijk in de eerste plaats iemand die, die nadenkt over verbanden en, en hoe het verder moet. En daar is literatuur natuurlijk ook een, een perfect podium voor. Ja. Een platform voor. Maar ik, hoe breng ik dat nou bij jonge mensen? Dus ja. toen heb ik dat gevraagd aan een paar jonge honden. We hebben daarover gebrainstormd. En, uh, en zij hebben bedacht: nou, weet je wat we dan doen? Dan, dan gaan wij jouw personage. Uh, jouw hoofdpersonage tot leven wekken, dat is leuk. Dat, dat is al eerder ook wel gedaan, hè? bijvoorbeeld bij Terza van Arnon Groenberg. Ja, ja. Ja. Nee, Groenberg. Daarom, in, de, in jouw wereld en mijn wat is niks nieuws. Het is alleen maar dat je het opnieuw laat draaien, ja. het wiel. Hè? Dat, uh... Het was ook geen verwijt hoor. Nee. <laughs> <laughs> Mocht u dat denken? Nee. Maar goed, er moest dus een, een, een virtueel, uh, de, de hoofdpersoon ja. moet virtu virtueel ja. tot leven. Ja, dat vond werden. ik leuk ook. Ja. En, uh, de bedoeling, maar er was een afspraak. Uh, en die afspraak was: wij gaan wel onze eigen gang. Want jij hebt er geen verstand van, Rik. Oké, okay. en dacht, toen dacht u niet van, is dat misschien niet een beetje? Nou, ik zag geen beren op die weg. Ah. Want uh, ja, ik heb verstand van schrijven en uh, een beetje. En, uh, en niet en, van de sociale media? Nee. nee. En wat dat gebeurde er toen? Nou, het, het ging best een tijdje goed. Want ze hebben allerlei gekke dingen gedaan en zo. En, en uh, filmpjes gemaakt en uh, blogs geschreven en zo. Maar uh, op een gegeven moment toen uh, um, zijn zij, mijn, uh, in dit geval dus Karsten de Vreugd, die, die is dat personage, uh, heeft die, die, die, die rol op zich genomen. Ja, Dus die heeft de rol van de hoofdpersoon op zich ja. genomen en een website gemaakt ja. waar die hoofdpersoon dan op aanwezig is. Precies. Ja, en, ja. en wat gebeurde er met de hoofdpersoon? Nou, die is nu, uh, dat is het wonderlijke, die is nu delen van mijn roman aan het publiceren, zonder toestemming. Uh, want het, hij, kan het, hij levert het gratis aan, dus mensen kunnen dat gratis downloaden. En hij heeft in die tekst zitten schrappen. Dus, dus hij, ik... heeft u eigen, hij heeft eigenlijk uw boek uh, ver, zitten herschrijven? Ja, nou ja, een groot deel ervan in ieder geval. Mm. Dus toen heb ik hem meteen gebeld. Ik zei van, Karst, ik vind je een heel aardige jongen, maar nu ga je over een grens. Want uh, je kunt dat niet ongestraft doen, want ik krijg problemen met mijn uitgever. Ja, want wat zei de uitgever? Nou, die zijn not amused, News. En die slacht... zei ook van, had je me daar niet eerder in kunnen kennen? Nou dat heb ik gedaan. Okay. Maar zij zagen daar verder geen, nee, geen okay, gevaar. Nee, het is van tevoren geen gevaar. Het is een, een, een merkwaardig verhaal. Ik dacht ook even, ik ben wel wat wantrouwend, want ik geef het eerlijk toe. Is het niet allemaal gewoon ook helemaal zo bedacht? Nou, dat... ook deze, deze oneenigheid bijvoorbeeld. Jij ja, lacht erbij, dus jij. Ja. Een... <laughs> nou ja, ik bedoel, het zou een hele mooie publiciteitstunt kunnen zijn. He, het feit dat het een hoofdpersoon eigen leven gaat leiden, dat er ook de auteur daar een beetje wat moeite mee heeft. Is het echt waar? Nou, punt is een beetje, er is een grens. En die grens gaat natuurlijk over geld. En het is natuurlijk prima om dingen te verzinnen. En daar ben ik ook steeds in meegegaan. Maar wat, wat mij nu te wachten staat... is dat er een uitgeverij uh, mij opbelt. Of eigenlijk uh, mij op het matje roept. En zegt van, joh, die hond die jij hebt losgelaten... die, die, uh, dat, die moet je aan je ketting leggen. Want uh, hij is nu aan het publiceren, gratis... Waar heel veel mensen hard voor gewerkt hebben. Ja. Natuurlijk jij in de eerste plaats. De auteur ja. heeft hier anderhalf jaar aan gewerkt. We zijn redacteuren, eh, bureau redacties publiciteit, advertentiekosten. Dat zijn allemaal dingen. Waar die jonge doelgroep, waar we dan mee bezig zijn... die is dus blijkbaar gewend om alles op Parvet B uh, gratis te downloaden. Die denkt, nou, leuk, boekie, literatuur, hoef ik niet te kopen. Spaar ik die 20 euro uit. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want daar zit natuurlijk, het vertegenwoordigt, best wel veel geld. Ja, dus en als ze hiermee doorgaan, ja, dan krijgen we natuurlijk een juridische gang. En dat is dan ook al een kostbare toestand. Ja. Dus, ja. Nou, laat laten we eens even de, de, de, degene die hierachter zit erbij halen. Karsten de Vreugd, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft in eerste instantie in opdracht van Rick Launspach... Uh, voor de hoofdpersoon Amadeus uit zijn boek een, een website gemaakt. Maar zoals hij het nu beschrijft, gaat u er enigszins mee aan de haal? Hoe, hoe komt dat? Nou ja, um, we hebben met, uh, met uh, Rick uh, gepraat. En hij uh, was van mening dat zijn verhaal, deze, belangrijker was dan boeken verkopen. En met... Dat hebben jullie vrij letterlijk, dat... letterlijk genomen. Ja, toch Rick? Ja, dat heb ik ooit gezegd, maar je neemt het wel heel letterlijk. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Waarom niet? Nou, wat ik net zei tegen Elsbeth, het, het gaat om geld. Kijk, als, ja. jij nou, als jij nou die downloads, als jij daar nou een bedrag voor vraagt... en vervolgens dat bedrag doorsluurt naar mij... en naar mensen van de bezig bij die ervoor gewerkt hebben... dan vind ik het prima. Ja, maar ik geloof werkelijk niet dat dingen gratis delen... ten koste gaat van geld uh, voor uh, de verkoop van jouw boek. Sterker nog, ik denk het feit dat wij hier zitten alleen maar bijdraagt. Dus u, jij, jij bewijst eigenlijk uh, reclamespag in dienst, door wat jij nu doet? Ja. En, en, ik, moet, en, ik, moet ook, en ik moet ook zeggen dat ik uh, verbaasd ben, want ik denk dat het juist een grote eer is. Dat dingen van hem worden geremixt en er worden filmpjes van gemaakt en er komen andere uh, uh, verhalen bij. En, het, het, het, en ik denk dat het, het, dat het juist tof is dat hij dit uh, ontvangt. Ja, in, kla, in Klaus Park, het is een cadeau. Ja, ik ben het er niet mee eens. Want kijk, als dit de consequenties is... als je zegt, van, nou, ik heb een boek geschreven... waarvan ik denk dat er onderwerpen en thema's in behandeld worden... die um, een jongere doelgroep aanspreken... en vervolgens gaat die jonge doelgroep zeggen van... ja, maar we willen daar wel kennis van nemen. Maar alleen als het gratis is... dan vind ik dat een hele bedenkelijke situatie. Bovendien is het zo dat... Dat er gewoon in een, een, een, een uh, gebouw uh, hele vleugels worden weggebroken. Dus ik, je moet het vergelijken met een architect en een aannemer. Die hebben een jaar lang gebouwd aan, een, aan een, wat in hun ogen een heel mooi en, en, en overdacht gebouw is. Dan wordt het zomaar verbouwd. Tja, ja, er maar, zijn mensen die... maar volgens mij moet je het met. Uh, Karsten had, de vraag? Volgens mij moet je het zo zien. Jij hebt een. Uh, ge, een, een heel lekker ge, weggemaakt en wij halen daar een paar dingen uit om een hapbare lunch ervan te maken. Maar was het dan zo beroerd wat uh, meneer Lausbach heeft geschreven, dat jullie het moesten herschrijven? Het, het, op, uh, nee, het, het was leuk, het was lang. Het was 500 pagina's en wij hebben hem uh, teruggebracht tot 130. Oké. Okay. Goed, nou dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Rick Lausbach, wat is nou de volgende stap? Nou, uh, ik begreep dat zij vanochtend uh, tegen onze nadrukkelijke waarschuwingen... in het volgende deel ge uh, gepubliceerd hebben. Ook opnieuw gratis. Uh, ik verwacht eigenlijk dat, uh, ja, dat de bezigheid nu de, hun juristen er gaan opzetten. En dat zij uh, een dagvaarding krijgen. En uh, waarschijnlijk komt er dan een, uh, een soort schadeclaim of zo. Want ik neem aan dat er mensen uh, zijn die uh, kunnen aantonen... dat het downloaden van die gratis teksten... Uh, uh, de verkoop van het boek ja. uh, tegenhoudt. Schending en... van het auteursrecht ook, misschien. Ja, nou weet je, dat vind ik nog niet eens het erge. Want we, we, daar zit natuurlijk wel een... Um, de, uh, die, die, de, wat, uh, hij heeft het over remix, zou ik maar zeggen. En ik moet toegeven dat ik dat best wel een intrigerende gedachte vind. Dat je, waarom zou je literatuur niet net als muziek kunnen remixen? Waarom zou je niet de, de dingen die je daar het meest aan aanspreken... bij elkaar kunnen zetten? En, als je een goede schrijver bent of een goede samenvatter bent... maar wie weet levert dat wat moois op. Dat vind ik best nog wel te verdedigen. Maar dat het gratis moet, dat, mm. dat staat me zo tegen. Mm. Van, uh, ja. niet, niet omdat ik een geldwolf ben, maar nee. omdat die jonge doelgroep denkt... Van, het Hoe kost u... geld, hebben we geen zin in. Nee, Is niet ook prachtige publiciteit voor u? Dit... Gedoe? Nee, want mensen die denken nu, we gaan naar die site van Karsten de Vreugd en we halen die tekst gratis en die ja. gaan waarom zien van plan vanmiddag naar de boekhandel of te Of mensen denken nu, hé, hey, dat boek, dat moet ik toch maar eens gaan lezen. Dat hoop ik, maar als ik, als ik slim ben en denk van ik kan iets gratis krijgen, dan probeer ik het natuurlijk eerst voor niks. Oké, okay, nou over de inhoud van het boek hebben we het helemaal niet gehad, maar het, ik zal nog wel een keer de titel noemen. Man, meisje dood van Rick Launsbach en het is uitgegeven door de uitgeverij waar wij al over spraken, De Bezige Bij. King Fraser Orphans Kingdoms. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ja, op een ander tijdstip dan u van ons gewend bent. Maar toch een appeltje vandaag met SGP-jongerenvoorzitter Jacques Rosendaal. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie ga jij een appeltje schillen? Met professor Oldenhuis. De aanleiding is gelegen in een debat... wat gisteren in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden... naar aanleiding van een uitzending van undercover in Nederland. Dat ging over sectes en de misstanden daarin... Mm -hmm. En uh, ik las een aantal uitspraken van meneer Oldenhuis... in de reactie op die, op die ophef, zeg maar... Uh, waarin hij de Vrijheid van Godsdienst te veel een heilige koe noemde... en dat hij het ook zei dat uh, de overheid te veel of de samenleving te veel... met een grote boog om kerk heen heeft gelopen. En dan begint er uh, een, een lampje te branden... en dan begint het een beetje te, te kietelen bij mij. Van, uh, wat zit daarachter? Want uh, het probleem is een sekte, dus niet een kerk. Uh, als er problemen zijn strafrechtelijk, hebben we het, inderdaad het strafrecht om dat aan te pakken. En uh, waarom dan kijken naar de vrijheid van godsdienst? Wat zit daarachter? Dus dat is een eerste vraag altijd bij mij. En het gevaar is ook dat je dus, als je zulke soort uitspraken doet... gaat meesurven op een emotie die een beetje in de samenleving ook zit. Bijvoorbeeld rond de Rams-Katholieke Kerk. Dat wordt gezegd, ja, dat is een criminele organisatie. Het gaat om individuen die verschrikkelijke dingen doen. Nooit bagatelliseren, kaart aanpakken. Mm -hmm. Maar... Uh, de vrijheid van godsdienst volgens mij is dan de grote goedem moeten we van Oké, okay, nou dat is heel helder wat jouw uh, bezwaar is tegen de argumenten van meneer Olderhuis. Goedemiddag meneer Olderhuis. Goedemiddag. Ja, uh, Jacques Hoosendaal uh, las uw uitspraken. Ja. Naar aanleiding van het debat over die secten. En, en heeft daar de vragen ja. over die hij zojuist formuleerde. Met name de vraag over waarom heeft u het dan over de vrijheid van godsdienst. Uh, zeker. Uh, ik, ik wil daar graag op ingaan. Ik, ik begin... Met te zeggen dat eh, ik evenals eh, Jacques Roosendaal... Eh, van de harte de vrijheid van kerknootschappen onderschrijf. Ik heb ook in mijn eh, quote in het Nederlands Dagblad... Eh, gezegd van ik onderschrijf die vrijheid en eh, die vrijheid moet er ook blijven. Maar juist om zuinig te zijn op die vrijheid moet je eh, misbruik keren. En eh, dat zie ik nu gebeuren, omdat eh, kerknootschappen hebben inderdaad de afgelopen even heel veel vrijheid gehad. En ik zie, eh, toen ik ook naar die uitzending van Merkel Love Love keek... ik zie dat in Nederland, maar ook elders... Eh, toch allerlei vissen in dat net meeliften als het ware... in die slipstream, die daar niet horen. Die misbruik maken van die vrijheid. En mijn punt is nou juist dat om juist die vrijheid te waarborgen moet je zorgen dat de echte vrijheid voor de echte kerken overeind blijft. Jacques want daarin, daarin ja. zijn we helemaal samen. En het tweede even, punt... Ja, even ja. de reactie van Jacques ja. Hozlaal op dit ja. punt. Ja, mijn vraag is eigenlijk nog niet helemaal beantwoord. Want als er dus misstanden ja. zijn, zoals in zo'n ja. secte... dan kan je ja. kijken naar is zo, nou bijvoorbeeld gespraken uh, van seksueel gedrag... wat de grens van de wet overschrijdt, En dan kan gewoon ja. het Openbaar Ministerie dat gaan vervolgen. Of als het gaat om lichamelijke integriteit, geweld... Uh, ja. of uh, als bijvoorbeeld jonge kinderen iets wordt aangedaan... dan heb je, je jeugdzorg. Ik zie het Daarin niet helemaal? Uh, ik, uh, ik denk dat ik wat langer mee, mee ga dan u op dit, op, op, op dit punt ook. Klopt. Ik zie, uh, ik, ik krijg heel veel uh, e-mails in deze tijd van ouders die waarvan de kinderen zijn meegezogen in zo'n secte... en dan verwijs ik precies wat u zegt... dan verwijs ik ook vaak naar het Openbaar Ministerie... en eh, zeg dan ook, als het echt, als je bij wijze van spreken als ouder... als je je kind wil ophalen, van de weg wordt gereden... ik citeer even uit dat soort eh, e-mails die ik wel eens krijg... Eh, dan zeg ik, van, dan moet je bij het OM zijn... Maar eh, eh, om antwoord te geven op uw vraag... ik vind het strafrecht op dit punt veel te grofmazig. Er zit iets tussen strafrecht en niks doen. Of zelf privaatrechtelijk reageren. En ik constateer, hoe eh, en ik ben het met u eens... Eh, het is best lastig, want eh, ik ben... Eh, juist zuinig op de vrijheid van kerkgenootschappen. Dus zit helemaal niet in de hoek van we zullen even de kerk een les leren. Nou, even eh, dat, je... Daar zijn we het over eens. Ja, zeker. Even nu naar Jacques Hoosendel. want het, het, het, het lijkt dat meneer Olderhuis zegt. Ja, ik doe dat met de beste bedoeling. Dat strafrecht, dat volstaat, Voldoet gewoon niet. Dat is mijn ja. kern. Nou ja, dat dat dan kern. ben ik nog steeds benieuwd naar die voorbeelden. Want als ik dan ja. hoor van iemand wordt van de weg afgereden. en denk, nou ja, dat is gewoon eh, ja, strafbaar. een en klaar strafbaar, strafbaar, strafbaar, strafbaar feit. Zeker. Eh, laten we even kijken, laten we even ons concentreren op de uitzending. Love Love. Die uh, kunt u zo van YouTube uh, zelf bekijken. Uh, uh, ik heb die uitzending gezien en steeds als jurist zei ik... Uh, uh, ging de deur op slot, uh, had je de vrijheid om weg te gaan? Uh, uh, antwoord, uh, de deur ging niet op slot. En toch zei mijn vrouwen: uh, uh, zo makkelijk ligt het niet. Als je dan in zo'n sessie... Uh, daar, uh, als het ware daarmee ingezogen wordt... dat je s'nachts niet mag slapen... eigenlijk afgebroken wordt. De psychiatrie dat ook bekeken heeft. Die schrok daarvan hoe, hoe uh, op afbraak het gericht is. Dan zeg ik, dat is heel lastig. Ik zat er ook als rechter eigenlijk naar te kijken. Van, uh, wordt hier delicten uh, uh, ja. gepleegd? Antwoord maar... nee. En dan denk ik van... Eh, dan is er meer. No ik, ik, ik, ik vat dus u even samen omwille van de tijd, Roosveld. Ja, dan zeker. is het niet voldoende om strafrecht nee. te gebruiken. Precies. Nou ja, en dan komt wel, wel een principiële vraag naar voren. Wil je dan ja? dus inderdaad een grondrecht, wat voor mensen zo essentieel ja. is, enigszins gaan beperken? Terwijl je ook ja. moet zeggen: op een gegeven moment moeten we als overheid zeggen: ja, we, hebben, uh, we, we hebben moeten grenzen in acht nemen. En bijvoorbeeld inderdaad in een private organisatie, ook al vinden we dat uh, als privépersonen bijvoorbeeld verwerpelijk gedrag dat je je grens in acht neemt. Want voor je het weet, neem je hele uh, grote beslissing over zo'n zo, zo, zo grondrecht... die uh, onbedoelde bijwerkingen kan hebben. Want nee, dat ben ik niet. Ik, uh, ik ook voor ja. die emotie bijvoorbeeld rond ja, ja. die Rooms-Katholieke Kerk... dat er wordt gezegd, ja, een criminele organisatie... en voor je het weet, speel je op die emoties in... en uh, zit je aan de verkeerde kant van de uh, uh, van, nou, recht. Nou, wat betreft ja, de Rooms-Katholieke Kerk... betreft. Um, um, keugenootschappen hebben hun eigen statuut... maar mogen niet handelen in strijd met de wet. En als eh, daar dingen gebeuren die de daglicht niet kan verdragen... dan is de burgerlijke rechter en de strafrechter eh, zijn competent... en hebben ook de bevoegdheid om op dat erf op te treden. Dus in die zin... Uh, bemoeit de rechter zich ook met een kerk als dat nodig is. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat, dat even, dat punt over die Rooms-Katholieke kerk. Dus het is helemaal geen criminele organisatie... maar het is de, de rechter, uh, die staatse mannetje daar... en die commissie Lindenberg die zal ook die schadevergoeding. doen. Ja. Maar nu doen nog even die, vrijheid, ja. die beperking Precies. van de vrijheid van godsdienst, heel kort. Uh, wat betreft die, ja, die beperking... ik denk dat uh, vrijheid van godsdienst... dat roept met name de SGP dan ook meteen, uh, stand P, de, Dan zeg ik van vrijheid van godsdienst dat is begonnen in het huis. In je huis mag je doen wat je wil. Maar op, op het publieke terrein heeft de overheid... Eh, op heel veel fronten eh, bevoegdheden om te dempen. Dus in die zin is het overtrokken om meteen te roepen... Eh, aantasting van de vrijheid van godsdienst in je eigen huis. Mag je de Bijbel lezen, je mag de ongedeelde Koran lezen... behalve van meneer Wilders, maar dat is een grondrecht... vanaf, eh, vanaf de Unie van Utrecht... Uh, dan denk ik van, uh, daar is het, de kern van het vrijheid van grondrecht is... in je huis ben je veilig, mag je zeggen wat je wil. De moment dat je op het publieke terrein je begeeft... Moet je rekening houden met anderen. Ja. Maar, maar, Naar meneer Rosendel? Ook in je huis mag je uh, geen seksueel delict plegen. Nee, nee, mag niet nee, geen geweld plegen. Zeker, dus ook daar heb je die, inderdaad die, die, die voorbehouden. En dan zelfs ik, ja, dat zelfs dat ben ik met u eens. Maar dat neemt niet weg dat je wat u wel doet. Dat u meteen eigenlijk zegt van ja je haalt hele grote instrumenten. Uh, leg je op tafel. Dan zeg ik nee nee. In het, uh, in het publieke uh, domein. Dat heb ik steeds geroepen. Uh, moet je af en toe een beetje dempen met je godsdienstengedrag. Jacques wel over... tot slot. Ja. Kijk, ik heb liever dat we hier aan tafel uh, stevig van mening verschillen... en dat we een stevig debat voeren... maar dat de overheid ja. wegblijft bij ingrijp in organisatievormen... als daar niet... Direct een strafrechtelijke titel voor is. Nee, heel, hey, kort, dat, heel kort, uh, de overheid moet uh, optreden in publiek belang als de, bur de zwakke burger wordt, moet worden beschermd. Dat is een restfunctie. En ik vind zelf dat de overheid hier die restfunctie moet uitoefenen. Goed. En heb ook tegen van Opstelten gezegd van even uh, niet te liberaal zijn, even aan de bak. En Goed. dat is ook gebeurd dat instituut dat komt, dat heb ik begrepen. Goed, we gaan het hierbij. laten. Het is nog niet bevredigend besproken. Maar helaas de tijd is op. Dankjewel, Jacques Rosendaal Gaat En gaan. dank u wel voor ja. Oldenhuis. Vandaag. Wij gaan uh, voor uh, uh, wat contemplatie en rust naar onze dichter Frits Kriens. Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Ja, wat uh, heb jij voor ons gemaakt? Uh, het sprookje van Grimmig. Spookje van Grimmig. Er was het een naïef maar bezig schrijver. Hij ging in zee met een gewiekste gast die vreugdevol gebruik maakt van spansijver. We weten wel dat diefstal ons niet past. Maar ook Den Haag haalt om de lieve Duiten vaak dubieuze trucjes uit de kast. Een hele rits bezuinigingsbesluiten zet mensen dom onnodig buitenspel... die naar verworven rechten kunnen fluiten. Wie niet meer mee kan doen, is niet een tel. En wie te goed of trouw is, krijgt vaak klappen. Dat zal Rik Launsbach onderhand wel snappen. En anders onze PGB'ers wel. Frits Gliens, stadsdichter, gemeente Leudal. Dankjewel, Frits, voor deze prachtige compilatie van onderdelen uit onze, onze uitzending. U kunt het gedicht teruglezen op de website: dit is de ja, zometeen eh, na drie uur een interview met prinses Laurentien... waarin zij over haar reis naar China vertelt... en over de dialoog die ze daar voerde. En het verhaal van Rob Weijers. Zo'n 45 jaar verzweeg hij voor de buitenwereld... dat hij niet kon lezen en schrijven. En dat gaf hem heel veel stress. Je sliep s'nachts niet dat je bezig was om de volgende dag... als je naar een ziekenhuis moet... oh, hoe moet ik morgen lopen? Wat gaat er gebeuren? Moet ik iets invullen? Moet ik folders lezen? Moet ik dit doen? Dan was je gewoon puur bezig en dan sliep je de hele nacht niet. Dat zometeen na drieën. Wij danken onze gasten. Sommigen zijn al vertrokken. Rick Langspach uh, over zijn boek... en over ja, zijn hoofdpersoon die een eigen leven is gaan leiden. Uh, Aline Saars is ook alweer vertrokken van Persaldo... want die is hard aan het onderhandelen met de staatssecretaris... op dit moment over de PGB's. Nog wel in de studio Frank -Win van Beers... directeur van de Dierentuin in Emmen. Hartelijk dank en succes. En Jacques Roosendaal die in debat ging met Fokkel Oldenhuis... over strengere regels voor secten. We zijn zo na het nieuws van drie uur bij u terug. Tot zo.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 Wat de werkelijk toe doet is dat het echt een enorme opgave is om te genieten in het moment. Bert van der Veer over zijn ontdekking van Barend en van Dorp. Zijn rol als pornobaas van Veronica en als deskundige gast in de wereld draait door. Twee dingen. Bert van der Veer, vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.